Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In New York is de inhoudelijke behandeling begonnen... van de rechtszaak tegen Sean Combs, beter bekend als Diddy. De 55-jarige rapper en zakenman wordt verdacht... van onder meer afpersing en seksuele uitbuiting. Combs spreekt alle aantijgingen tegen... Zijn advocaat vroeg de jury in haar openingspleidooi om zich ruimdenkend op te stellen over zijn kinky seks en seksuele voorkeuren. Ze noemde hem een gemene eikel, maar zei dat hij daarvoor niet terecht staat. Voor de zaak is acht weken uitgetrokken. Oud-president Duterte van de Filipijnen is verkozen tot burgemeester van Davos City, waar hij vandaan komt. Duterte zit in de gevangenis in Den Haag, omdat hij door het internationaal strafhof is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Als president voerde hij een nietsontziende strijd tegen drugs. Het strafhof rekent hem zeker 43 moorden aan, maar aangenomen wordt dat het aantal slachtoffers van zijn aanpak in de duizenden loopt. Toch is er in de Filipijnen nog altijd veel steun voor Duterte. In Oude Pekela woedt een grote brand in een vezelhennepfabriek. Meters hoge vlammen slaan uit het pand en er komt veel rook vrij. De rookwolken zijn in de wijde omgeving van de Groningse plaats te zien. Omwonenden zijn gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur trekt veel bekijks. De brandweer roept op niet naar Oude Pekela te komen. Bij een controle van lesauto's in Eindhoven... heeft de politie meerdere mensen betrapt op rijden onder invloed... In totaal werden 48 lesauto's gecontroleerd. Van vier leerlingen en één instructeur werd vastgesteld dat ze tijdens de rijles onder invloed waren. Wat ze hadden gebruikt is niet bekendgemaakt. Er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Ook bleek één rijinstructeur niet te kunnen laten zien dat hij bevoegd was om rijles te geven. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw volop zon. En temperaturen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. cut their hair short, hash shirts and boots. Because it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. Cause you think I'm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 Thank Ik heb we goede kleren, aan